Katrien Straatman met het NOS-journaal. De India's autoriteiten versoepelen de grip op Kashmir. Het telefoonverkeer is gedeeltelijk hersteld en winkels en overheidsgebouwen gaan weer open. Maandag volgen waarschijnlijk de scholen. Eerder deze maand trok premier Modi de speciale status van Kashmir in... om zo meer grip te krijgen op de overwegend islamitische deelstaat. Het cold case-team van de Amsterdamse politie... gaat naar het DNA-bewijs kijken in de Deventer-moordzaak. Advocaat generaal Diederik Aben zegt tegen de Stentor... dat hij daarom gevraagd heeft... omdat het herzieningsverzoek in de zaak in een impasse is beland. Aben doet al vijf jaar onderzoek naar de moord op weduwe Jacqueline Wittenberg... in 1999. Haar boekhouder, Ernest Lauwers, heeft daarvoor inmiddels een celstraf van 12 jaar uitgezeten. Maar in 2013 diende zijn advocaat Geert-Jan Knoops een herzieningsverzoek in...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 Het is zaterdag 17 augustus. Dus het is een beetje druilerig. Maar desalniettemin is dus dit goedemorgen. Zandwoord vanuit uh, Hotel Hoogland. U hoort Gerry Rutte. En Irene de Jager. Hè? Dankjewel. Wij hebben een. Uh...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 En uh, ja, daar hebben ze een, uh, een uh, motie in gediend. Uh, in Heel irritant trouwens, ja, want je moet nu je fiets overal neerkwakken ja, waar die niet gewenst is. Last van, uh, ja. ja, goed.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 Dus dat Want er is zoveel gaten. meer. Ja, er is, ja. zoveel is er, is er ja. nog veel in, in Zandvoort uh, om te kopen? Nou, op dit, op dit moment, moment niet zo heel veel natuurlijk, nee. als we de bordjes nee. zien. Kijk, in principe, als je het goed doet, wat je te koop zet, wordt ook verkocht. Ja. Uh, en snel. Uh, en, en snel, ja. ja. Ik en, zie en, het ook ja, aan ja, flats, uh, het Schuitengat bijvoorbeeld. Ja. Daar zag ik ook, ja. hé, hey, boem, weg ja, het. schuitergat Schuitengat is nu echt helemaal in trek, trekken natuurlijk. Ja. Uh, maar ja, inderdaad. Dus dat gaat steeds sneller. En heb je al vragen van mensen die zeggen van, voor volgend jaar? Ja.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 Vervolgens mag om te verhuren, dat is gelukkig in zo'n grote ja, regels. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, mooi. Je kantoor ja. zit nu in Bloemendaal, hè? Ja. op de Bloemendaalse Weg. Ja. En uh, je bent nu op zoek naar een pand hier in het dorp. Nou, niet zo specifiek hier in het dorp. Maar uh, in elk geval dichter in het dorp. Want heel veel mensen uit Zandvoort. als ze hun woning te koop zetten. bellen ze nu nog snel, vrij snel Heemsteden. Uh, dus de bedoeling is zelf dat ik in elk geval dichter uh, bij Zandvoort uh, kom te zitten. Ja, het ja, scheelt ook weer reistijd. Ja, ik ben nog wel een pandje. Daar gaan we het zo even over hebben. Ja, gaan we doen. Ja, want het zit ook in Heemsteden. Hebben jullie ook een kantoor? Ja, he? ja hebben we ook. In, uh, in, en verder in de regio ook? Nog? Ja, in Haarlem oh. hebben we inmiddels twee kantoren. In oh, okay. Amsterdam hebben we ook twee kantoren. We hebben nog een kantoor in Bussen. Maar hebben we ook nog een nieuwbouwkantoor. En dat is dan ook weer gevestigd in bloemennaal. En dat is een beetje de kracht van Peur, dat je dus ja. met al die kantoren samenwerkt om te verkopen of om aan te kopen. En dat is ja. de reden dat we wat sneller verkopen dan uh, gemiddeld. Ja, leuk. En jullie hebben je ook uh, nu met, uh, jullie doen ook op de achtergrond dingen, hè? Dus, ja. uh, bij, zoals Pride en uh, ja, andere evenementen. In het van Zandvoort Live. Ja. Ja. Uh, Hockey Club Zandvoort ook. Ja. ja. Daar zijn jullie sponsor van. Ja. ja. ja. ja. Met een warm hart.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 En als je meer bezichtiging hebt, heb je ook meer binding. Een grotere kans. Ja, dus dat is een beetje heel grof geschetst. Een beetje de kracht van, van hoe we werken. En de puurnaam uh, is wel heel bewust gekozen. We zijn, zijn 15 jaar geleden gestart. Dus nog niet zo heel lang geleden. of Misschien zelfs al wat langer.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 zodat je een heel duidelijk verhaal kan bieden aan de koper. Nou denk ik dat de meeste woningen in deze omgeving er wel redelijk goed uitzien. Ja, nou ja goed. Er zijn toch ook wel woningen die echt helemaal... Ik heb net een woning dicht bij het strand verkocht. En dat was een pittige klus. Maar ja, direct aan het strand. Dat heeft natuurlijk wel een Ja, slijtage onderhevig. ja.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 Aan het strand. Uh, dat eigenlijk voor aanmelding al uh, voorkeurskandidaten zich opwierpen. En uh, ja, dat er letterlijk uh, gewoon uh, in, in het portiek wordt. van het appartement geboden wordt. En ik zei: nou, laten we het even rustig doen. Hè, in het kader van puur.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 Leuk. Dankjewel. Dankjewel. Succes. En succes. We gaan luisteren naar muziek. Smokey Living Next Door to Alice. Mm -hmm. Sally called when she got the word. She said I suppose you could. But at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 For you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 Felt. And she said, I know how to help Get over Alice She said, now Alice is gone But I'm still here No, I've been waiting for 24 years And the big limousine disappeared I don't know why she's leaving Or where she's gonna go She's got her reasons, but I just don't wanna know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 Uh, en we eigenlijk ook zien uh, hoe het met haar gaat. Ja. En, uh, we zijn daar ook kort geleden dan een sportschoolachtig uh, nou ja, activiteit begonnen met uh, kickboksen. of ja. zo. Ja. Kickboksen, ja. bootcampen uh, ja. in de feesttent. Ja. Uh, en dat is eigenlijk uh, steeds groter geworden en uiteindelijk...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 Vooral dan als ze daar zo zit. En dan als de vader dan zo in de nek knuffelt. En dan ja. zie je gewoon zo'n verandering van ja, ja. herkenning. Ze reageert ja. op emotie. Ja. Hè? Dat, is, dat is natuurlijk Absoluut. wat ze, ja. Wat ze ja, doet. Ja, mooi. ja. ja bijzonder. Oké, okay, goed. Wat gaan jullie doen? Jullie gaan doen. Uh, hoe, hoe wordt dat geld uh, ge Nou Eigenlijk is het uh, zo dat je je aan kan melden. Uh, de kinderen betalen dan 20 euro. De volwassenen betalen 30 euro. Ja. Dan regelen we...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 ja, ze groeit en ze groeit en ze groeit. Ja. En alles wordt te klein. Ja. Ze wordt te zwaar om te tillen. Ja. Dus er zijn eigenlijk zoveel aanpassingen. Er moet een lift ode... komen ook om haar te tillen. Om maar iets te noemen. Of is dat die niet... moeten geregeld, ja. Maar vooral waar het nu dan om vervoer, gaat is dan een vervoer inderdaad. Er moet een auto worden aangeschaft. Mm -hmm. En de gemeente die wil volgens mij wel een beetje meedenken over het aanpassen van de auto. Maar de aanschaf zelf, die zal echt de familie zelf moeten doen. Ja. En ja, daar is gewoon een hoop geld voor nodig, want er ja. zijn eisen vanuit de gemeente aan de auto. De, het mag oh, niet te oud zijn, het ja, mag ja, niet ja, ja. naar bepaalde Veilig formaten. Veilig moet het precies het moet zijn. Hè? Hebben jullie al autobedrijven hier in Zandvoort daar nee, gevraagd? Nee, nog niet. Nee? nee, want we hebben ze wel. Hè? Dus. Zeker. Ik ben nou, niet langs geweest. Nou, dat is toch misschien wel. Een mooie. Nou, ik, van dat niet. ik denk dat ze daar niet. Ja, zou, ja, Over het algemeen dat... zijn de autobedrijven hier heel uh, bereidwillig denk om uh, nee. te helpen bij uh, dit soort situaties. Dus, ja. ik bedoel, en het, dat zou natuurlijk ook vertaald kunnen worden in een, uh, in een logo op, uh, op de auto die er is. Dat ja. maakt ook niks uit, natuurlijk. Dit was initiatief 1. En als je dan ziet wat erop. Uh, is gehaald, dan kunnen we misschien altijd inderdaad nog ja. kijken. En Marianne Rebel doet nog steeds die bordjes maken. Je kan voor honderd euro kun je een bordje, dat ja, beschildert zij dan ook. Ja, dat die worden ook, ook door... dan op die dag, uh, zullen die dan uh, worden verkocht. En... Oké, okay, ja. Het is zeker mogelijk om daar dan ook bij te leveren. Ja, ik zie dat de kosten, dat is 100 euro voor zo'n bordje. En er gaat 80 euro gaat naar de stichting Metakids. Dat is dan die stichting. En de rest is nodig voor de materialen die daarbij gebruikt worden. Dus nee, dat is natuurlijk een super initiatief. Het enige wat wij graag wilden was echt iets doen voor Karma.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 Dit gaan organiseren en dan. Nou. En dan kijken wat de opbrengst is. Ja. En inderdaad, als het een succes gaat worden, dan <coughs> ja, ja, komt er wel een vervolg. Een ja. ja.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 die gaat met kinderen het strand op, die heeft een sleepnet en die haalt van alles uit de zee en vervolgens vertelt hij wat er in de zee leeft. Dus we hebben eigenlijk bedacht van twee uur sporten voor een kind is te veel. Dus we gaan wel een uurtje kickboksen om toch te sporten voor, maar daarna mogen die dan met de natuur natuurlijk mee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 uh, of ze kunnen een mailtje sturen naar info.boudabeach.nl. Oké. Okay. Nou, ik denk ja, dat dat, ze dat ze voor mensen doen. makkelijk is. Info.boudabeach.nl is een makkelijk uh, e-mailadres en uh, dan worden ze vanzelf uh, geïnformeerd en krijgen ze een reactie over waar ik ze zich. Dus absoluut een mailtje uh, en dan nog een keer met mijn telefoonnummer zodat we kunnen dat overleggen. Wel veel, He hebben jullie al veel reacties gekregen? Ik geloof dat we nu met ongeveer 40 volwassenen uh, ah. zijn en ik dacht iets van ik, ik heb niet de laatste stand van zaken. Die heeft de melze, maar ik geloof iets van 17 kinderen. Nou, ja. nou, we dus, hebben nog een week te gaan. Jos, Zo is het. Het is volgend weekend, hè? Dus, ja, precies. Ja, we hebben een heel weekend nog. Uh, te we tijd. Dus. Ja, nou, wij, wij roepen iedereen die uh, wil sporten en kan sporten en Carmen uh, een warm hart, hart toedraagt, uh, ga naar uh, Buddha Beach uh, of meld je aan via info En dan krijg je vanzelf het telefoonnummer en dan komt het helemaal goed. Zeker. Ja. Heel veel succes. Dank u wel. We gaan, uh, gaan er zingen meer over horen, We gaan er meer over horen en dank je voor je komst. Dankjewel, en we gaan luisteren dank naar muziek. Wat was ons volgende nummer? Uh, A Touch of Class Around the World. The We zijn weer terug en uh, bij ons zit uh, Marcel uh, Buse. Goedemorgen, Goedemorgen Marcel. Marcel. Goedemorgen, dames. Uh, ja, het, het wordt steeds spannender, hè? Mag ik wel zeggen? Ja, de kriebels in de onderbuik nemen steeds meer. <laughs> ja, ja, ja, ja, leuk, ja. Hoor, leuk, Vertel ja. even wat er aan de hand ja. is. We ja, willen het horen. Wat is er aan de hand? Ja. ja. Nou, in principe staat dat standwoord natuurlijk behoorlijk uh, op de kaart momenteel. Ik uh, mm -hmm. verweeg het feit dat natuurlijk de Formule 1 deze kant op gaat komen.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 heeft een heel stuk in het AD gestaan. De Telegraaf heeft het het een Het zal alleen maar er meer worden, denk ik. En ja, Ze gaan natuurlijk een ingang zoeken ja. om... Uh, Zoek binnen te komen, ja, ze he? willen natuurlijk overal wel een beetje weten <laughs> ja. wat er aan het ja, het de hand is. Het was van de week niet op de zaak. Maar toen heeft SBS ook nog gebeld. En die wilde ook nog even komen filmen. Dus ja, ja, ja. het is ja, gewoon ja. echt gek huis. Ja, ja. ja, het is natuurlijk helemaal leuk voor ons. Maar nog veel leuker om, uh, voor het hele dorp. Voor het dorp, -dorp. Ik bedoel, uh, ja, ja. ik bedoel, ja. dat gaat zo meteen uh, meegaan worden. Het wordt ja. een Zandvoortsoop, wordt het echt, toch? Ja, dat, dat zijn ze opnijzen. dus ook wel een beetje mee bezig. Want ze ja. willen natuurlijk. Uh, ik ben ook door een andere omroep benaderd, maar daar mag ik eigenlijk helemaal niet zoveel over zeggen nog. Okay. En die willen, want het is ook nog niet heel zeker. Maar die willen in een half oktober krijgen te horen of het doorgaat. En als dat doorgaat, dan zou het inderdaad een, een docu gaan worden. Dus inderdaad, dan komen ze gewoon. Te, te, te pas en te onpas komen ze filmen. En, ja, maar, maar dat wordt wel aangekondigd, knap, neem ik ja. aan. Want niet ja. iedereen ja. wil ja. natuurlijk ja. met zijn hoofd. Uh, in beeld in beeld komen. En het zal ook beperkt blijven, denk ik. Ja, met ja, de het is een, uh... gaat meer eigenlijk van uh, wat we aan het doen dus zijn. Sfeer als er en, afspraken en, ja. gemaakt worden met, uh, ja, met bedrijven die bijvoorbeeld uh, speciaal worden voor de Formule 1 met dingen die ik zou willen creëren of uh, willen ja, bereiken. Ja, dan, dan kan ik hun bereiken en dan gaan ze met me mee en dat soort dingen. Dus het wordt dan echt wel... Niet ja. alleen maar in het zaak, maar ook, ook dat jouw... jouw ja, ja, dus dan, gaan we gewoon dus dan word jij gaan. een bekende Nederlander. Nou, dat wil ik niet zeggen. <laughs> <laughs> nou, ja, laten we even maar je kijken dan. dat het doorgaat. <laughs>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 het is natuurlijk een enorme marketingverhaal wat zometeen meteen voor Zandvoort, dus voor maar Zand, niet alleen is het voor Zandvoort. Is, ja. Ik bedoel, we praten over heel Nederland, ja. Ja. want het ja. gaat ja, gewoon dat, ja. wereldwijd wordt het uitgezonden. Er zijn miljoenen, misschien wel miljarden mensen die het bekijken. Ja. Nou, ik krijg echt kippenvel als ik eraan denk dat je gewoon een helikopter belt die je van boven ziet. De, de zee, de duinen en dan zie je zo langzamerhand het circuit in beeld komen. En dan zit gewoon één grote oranje massa, massa zit daar. Zit daar. Ja. ja, dat is toch niet te geloven. En dat gaat ja. wereldwijd. Dus mensen willen toch dan hier een keer naartoe komen. Dus het is misschien die drie dagen formule 1 dat het echt druk is. En de week daarvoor zijn ze natuurlijk al druk bezig ja, met het, en het voorbereiden. Daarna en dan... en maar dan daarna is het... Is het...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 Ja, dan hebben we gewoon ons eigen biermerk. Ja, dat en dan gaan we nog verder de markt ja. mee op met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 naar nou, de grote flessen pitspils die gaan mee op verjaardagsvisite. Hoe ja, leuk maar... is dat? Het <laughs> is, dat is toch ook super? Ja, dus, uh, ja onder andere uh, ben nu nu bezig met Joey. Joey is de slager in de Haltestraat, natuurlijk ja, van ja. de Halte. Nou, die heeft ook uh, pitspils. Uh, zometeen, dat is mijn leverancier ook nu. Uh, nu dan. Maar die gaat ook, uh, was ook geïnteresseerd om, uh, want die mocht dan ook wijnen en dergelijke verkopen, maar die wil nu ook graag de pitspils verkopen. Ja. Nou, ik bedoel misschien de slijter in Zandvoort. Ik, ja, het raar. gaat gewoon... Uh, ja. Nou ja, die ja, dit, dit had ik echt in niet. in uh, de Zeestraat, uh, die heeft natuurlijk sowieso uh, de vrijheid om ja, te verkopen wat hij wil. Dus absoluut. Uh, en dit, dat gaat, zijn gaat dingen. Dat is een ander verhaal. Hè, dus dat het wordt uh, wat ja. moeilijker, hoewel ja. en, uh, Peter Tromp zal misschien nog een voor openstaan. Maar de, goed, ik ben er eigenlijk nog helemaal niet mee bezig geweest. Jocht, dat komt vanzelf naar je toe? Nee, druk geweest in het seizoen. Het,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 De Noble Tree is er natuurlijk bijgekomen op het uh, ja. Raadhuisplein, ja, wat natuurlijk ja. een enorme aanwinst is. Waardoor de mensen toch vlugger die kant op getrokken worden. Ja. Ja, dan heb je natuurlijk uh, Andrea godzijdank ja, weer is ook open. Zo ik bedoel, ja. uh, daar zijn we ja. weer heel erg blij mee, geloof ja. ik ook in het Dorm. Het ziet er ook alweer wat ah, mooier uit. Het ziet er ook zo mooi uit. uit. Het ja, uit. ja, het is weer een geheel. Mooie, ja, ja, en dan heb je nou, XL, wij zitten er natuurlijk, Mio, wat uh, ook heel, heel erg leuk gaat. Nieuw, leuk, ja. Uh, Contigo, wat momenteel ook de, het pand daarnaast, ja. de leerswinkel, heeft overgenomen. Ja. En die ja. zal vandaag morgen ook opengaan, dus okay. ja, het kerkplein begint echt weer uh, Nou, alleen die voormalige wietplantage even, ja. nog uh, uh, nou, opnieuw ja. uh, op het hoekje. Die friet... Oh, die friet, uh, uh, wietplaza. <laughs> ja, <nee>. <laughs> wietplaza. <laughs> ja, dat is inderdaad nog wel een beetje een doorn in het oog. Maar ik denk ja. niet alleen voor ons, maar voor iedereen wel. Ja. En, en wat er boven de dus zaken zit. Ik bedoel, uh, ja, daar word je ook niet heel gelukkig nee, van nee. als je nee. ziet hoe het bovendeels van die uh, panden zijn. Maar er wordt hard aan gewerkt, er wordt uh, druk. Er wordt wel wat mee, mee uh, gedaan. gedaan. Ja, ja. En ik denk ja, de dat ja, de... nu ook natuurlijk, doordat de Formule 1 komt, ja, zal er ja. misschien ook wel weer wat meer interesse zijn om hierin. Uh, om wat te gaan doen. Hè? Om wat te ja. gaan doen. Ja. Ik bedoel, uh, voor onszelf geldt het natuurlijk, je bent heel druk bezig, maar ook voor de pandheijzaren. Uh, ja. Ja, alles ja. staat een beetje nee, je, wel, hebt je, geen, je hebt geen belang erbij dat zo'n pand er zo bij staat en Absoluut. leeg staat. Nee. Absoluut. Dat is echt, uh, nee. En dat ja, heb je natuurlijk overal. Ik bedoel, Santos is echt niet de enige. Want als je nu weer ziet, uh, Hudson, Haarlem gaat geloof ik ook weer uh, de ja, deuren sluiten. Nou, dat is ook een uh, groot gat. En daar heb je natuurlijk grote, uh, in de grote uh, ja. winkelstraten heb je gewoon ook grote winkelpanden zitten. Ja. Daar, er staat uh, veel leeg in de grote precies. houtstraat, vind ik. Ja, ik bedoel, en dan mogen wij denk ik in het dorp nog niet eens uh, nee. heel erg zullen.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 Het leeft enorm natuurlijk en het is logisch. En Het moet ook blijven leven. Het moet steeds meer gaan leven. Ja. En waar het vanaf hangt. Ja, het zal een financiële kwestie zijn. zijn. Het zal uh, alles bij elkaar. En het moet gewoon een goed draagvlak hebben. En ja. als dat er is, mm -hmm. ja, dan uh, Ja, ja het, het, moet, het moet er goed uitzien. Ja. Want dat is het belang voor jullie, maar zeker belang voor de tv ook. Natuurlijk. Natuurlijk. Maar, je, maar jij je zegt we. iedereen vol met rabbel shirtjes. Dus je hebt ze wel te koop? Nou, daar wachten we nog heel even mee. Tot degene die de uh, shirts uh, gefabriceerd heeft. Die is nu even op vakantie. En dan ga ik even kijken of we wat leuks kunnen doen, want ik wil natuurlijk niet precies... Een een actie ja, niet precies dezelfde shirts, want als het wel, als, Ja, want als oh, oh, mensen dan met dan dan een shirtje bij uh, <laughs> ons... Dan mag ik even twee koffie ja. bestellen oh, bij oh, u. Ja, ja precies. Ja. Zitten ze op het terras en dan ja. nou, lekker dan, uh, <laughs> al het personeel zit die gewoon lekker <laughs> zelf uh, ja, aan het bier te drinken. Dat gaat niet. Dus dat moet wel een kleine verandering. En misschien dat hij dan ook nog iets ermee wil doen. Dat weet ik niet. En dan zo een oproep doen via Facebook. Dus mensen die geïnteresseerd zijn in deze shirts, Kunnen ze bij jullie Ja, like onze Facebookpagina en uh, ja. Blijf je op de hoogte? Wat blijf je op de nou ja, goed. Als je, als je een crew uh, erop zet, dat is al het verschil natuurlijk. Ja, dat ja. zou ik wel, maar dan zit met deze shirts die we nu al aangehad <laughs> hebben, dat is dat nog geen crew. Hoor. Dus dan moet ik daar even. Oh, dan dan die, gooi, die was je en die gooi ja. je gewoon ja. in de verkoop. Ja. Hoor, dat ja. maakt een nieuwe crew. Goede shirts, goede kwaliteit. Niks aan de hand. Nee, dat kan best. Maar wel hartstikke leuk. Ja, absoluut. Zo blijven lekker bezig. Ja, tuurlijk. Ja. Nou, wij wensen jou heel veel succes. Zeker en we duimen dat het doorgaat. De en als het echt zijn. doorgaat, dan, dan kom je, dan je maar het terug. Het en, dan ja, en dan kun je, dan je, dan je dan maar wordt het, vertellen. Als het zo is, dan wordt het eind 2020 uh, zoals het gaan uitzien helemaal. Want dus dan blijft ze echt tot naar de kramperie. Helemaal, uh, helemaal, ja, in de buurt. volg het echt helemaal ja. Uh, ja. alles terug. Ja, dan, dan ben je voor drie jaar onder de padden, denk ik. Want ik neem aan dat dat uh, dan een vervolg gaat krijgen. Nou, eerst maar eens kijken hoe dit jaar gaat verlopen. Want dat is gewoon.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 Jawel, zeker. Goed, dankjewel. We gaan even een uh, klein stukje van de agenda doen voor het uh, journaal. Dat is wel zo makkelijk.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 wil ik even iets over zeggen, want ik uh, liep uh, laatst op de Boulevard en toen uh, ja. kwamen er uh, wat Duitse ja. gasten langslopen en die kwamen langs die foto langs het... lopen ja. bij Talassa daar naar boven ja. en daar stonden twee mannen en die zeiden kijk eens en dan in het Duits uiteraard. Uh, ik wist helemaal niet dat Sisi hier uh, ja. geweest is en die waren dat de helemaal enthousiaster ja. over geworden, ja. dus ja, dat was dat ook heel bijzonder. Nou, er zou deze zaterdag een zomermarkt zijn, maar die gaat niet door want er is te veel wind en te veel Jammer, regen. Jammer he, want het is de tweede keer al. Ja, dus, uh, maar goed, nou ja, het weer het hebben we, hebben we niet in de recht, hand, he. He. gelukkig. Ja. 21 augustus, uh, maandagmiddag is dat. Ja. Ja. Is een uh, leuke meestingmiddag op het plein uh, van de Louis-Davidskereen. Ja, ga ja. Ja. ja, ik ga zingen. van tot vier. Jij doet natuurlijk mee. Ik ga meedoen. Ik vind kan het je zo leuk. Bij de blauwe trap. Goed, 25 augustus, volgende week dus. Dan is er Zandvoort Alive bij strandpaviljoens. 12, 13 en 14. Ja, normaal is het van mango's. Ja. Maar die hebben ze gehad, denk ik. Ik dus heb geen idee. Heb 12, 13 en 14. Okay. Dus dat is uh, uh, aan zee. Uh, ja. Ja. Uh, dat is uh, de, hoe heet het? De surf, uh, en, 13, en, en, en, en skyline. De, skyline. skyline en, en 12.